recreatievissers zijn bang voor uitputting van de lokale visstand. In Afghanistan zijn drie Australische NAVO-militairen doodgeschoten... door een man in een Afghaans legeruniform. Dat gebeurde in de provincie Uruzgan, waar 1500 Australische militairen zijn gelegerd. Steeds vaker worden NAVO-militairen aangevallen door Afghaanse militairen. De NAVO heeft daarom besloten onder meer... dat militairen voortaan altijd een geladig weer bij zich moeten hebben op de basis.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 Yahoo heeft excuses aangeboden aan Ronnie en zijn campagne-team. Het weer bewolkt en hier en daar regent. Wordt een graad of 13 overdag eerst bewolkt en regen... in de loop van de ochtend droger en vanuit het westen zon... en dan maximaal rond 21 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. I'm Dat is heel veel mooie platen uit de jaren 60, want dit was toch wel een hele bijzondere. 1965, toen verscheen het allemaal en het was de debutsinger voor Jonathan King. Hij zong het niet alleen, hij schreef het ook nog uh, deze compositie: Everyone's Gone to the Moon. En dan te bedenken dat hij op dat moment nog zijn diploma moest halen, zijn diploma aan de Cambridge University nog in de schoolbanken uh, te studeren, deze Jonathan King dus. Goeienacht allemaal, het derde uur de nacht ging het anders... met uh, twee sketches van uh, van Koeten en de Wie. Jawel, je krijgt uh, een sketch uit de tegenpartijperiode. En van recente datum uh, krijg je dan de vieze man te horen met de type planner. en dat is een opname van uh, 2005... Dat dus allemaal in de nacht ging anders, het uh, komend uur. En dan het volgende uur, dan laat ik je ook nog uh, een prijs winnen. Je kan namelijk uh, in aanmerking komen voor het nieuwe album van Rowan Herzee Geil. Maar dat duurt dan nog een uh, uurtje voordat ik daar aan toe ben. En ik heb nog een andere live-opname van uh, Lowlands en dat is dan afkomstig van uh, onze muzikale vriend Spinvis. Maar nu even aandacht voor een band die ook zeer binnenkort naar Nederland zal komen. Dat is Op 15 september komen ze naar Groningen toe. Daar is dan namelijk het Take Root Festival waar ze zullen optreden. En in november zullen ze ook naar Nederland komen. Dat wordt dan Paradiso. Dit is het 2000 van de band try is this the crystal frontier Marco shadow falls on the door to the seven lost cities of gold finds a raven's head and a rattler's tail dead in his tracks this coffee's taken so for the wanted here and it's cursed through this republic This face hides behind the mask Sweating on the TV factory line That smile on her face is starting to crack While welding back the pieces of a shattered heart That's scattered out here with the ghosts of her peers Searches for her lost child along the river of tears of tears. The end of the working week, when drunken worlds meet, both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. in a close eye Watching the bullets fly here On the crystal frontier. here We hebben ook alweer 12 jaar ouders dus de Crystal Frontier van het gezelschap Calexico. Wat ik zei, ze komen naar Nederland toe. Het eerste optreden zal plaatsvinden in Groningen. Daar heb je op 15 september het Take a Root Festival. En Calexico is een van de namen die daar op de affiches staan. Een paar dagen later, de 19 september, dan zullen de band optreden in de AB in België, in Brussel, Ancien Belgique. Maar later in het jaar, dat is dan, uh, wat ik al eerder zei, in november, 21 november, dan is het podium van Paradiso vrijgemaakt voor Galexico. Martin Scorsese, Martin Scorsese, Scorsese. Spring ik het goed uit? Dat is een vermaard uh, filmregisseur, heeft een aantal interessante films op zijn naam staan. De meest recente is uh, de film uh, Hugo, een driedimensionale film die. Uh, Begin van het jaar behoorlijk wat uh, kijkers heeft gekregen, nou die is aangeklaagd, want er is namelijk een uh, filmstudio, Sachi Gori, Gori Pictures, die uh, wil geld van hem zien. Want hij heeft namelijk uh, ooit gezegd tegen dit uh, filmbureau, deze, tegen deze filmstudio, dat hij ooit een film zou gaan maken onder de titel Silence. Dat is er echter nooit van gekomen. Want uh, de regisseur Martin Scorsese die had uh, andere prioriteiten. En zo werd het project steeds maar uitgesteld en uitgesteld. Nou, een hele ingewikkelde berekening is er uiteindelijk uh, uit naar voren gekomen. En het uh, filmbureau Setchi Gordy Pictures, die klaagt nu. Uh, Michael Scorsese aan tot het betalen van anderhalf miljoen dollar... en dat zou dan weer gebaseerd zijn op een vijfde van de opbrengst van de film... die uh, Hugo heeft voortgebracht. Ja, het is allemaal rekenarij, hoor. Maar goed, de regisseur die is uh, vooral van belang geweest... Uh, wat mij betreft voor het maken van een aantal interessante muziekdocumentaires... de Last Walls met daarin de band die daarin figureert is natuurlijk heel belangrijk, maar ook Shine the Light... En dat is dan het optreden van de Rolling Stones wat gevolgd werd in New York. En daaruit is deze opname die je nu hoort. Mick Jagger en de zijne ga je worden met uh, Champagne River. Bring, me Bring me a when I get high. Give me champagne when I'm thirsty. Give me a reefer when I wanna get high. Give me a woman when I get lonely. And settle right down here by my side. The Rolling Stones live in New York, zoals Buddy het gefilmd guy. is door uh, Martin Scorsese. En nee, je, hoorde, je hoort het Buddy, misschien al. Motherfucker Guy. <laughs> Precies, nou laat ik het iets netter zeggen. Je hoorde ook een andere stem naast die van Mick Jagger, namelijk die van uh, Buddy Guy, die meezong in dit nummer Champagne and the River. De Rolling Stones dus. dadelijk hoor je Jacobs en Vanessa. Maar eerst nog even iets ouds. Van Eddie Grant. jaren tachtig muziek. Uit de tijd dat er nog zoiets als apartheid bestond. Die tijd is achter ons. Give me hope, Joanna. Well, Joe. Programma punt twee van rug op 81. Het verkiezingsprogramma van uw tegenpartij. Een aardgeborduurd spreekwoord, dames en heren, zeg: het buitenland legt naast de deur. Volgens mij wordt daar niet mee bedoeld dat jij als je je huis uitkomt struikelt over een Turkse jung met de spuit in zijn arm. Volgens mij wordt daar ook niet mee bedoeld. Dat je je eigen leplazer eens kan lopen op zoek naar een broodje ros. Omdat je nergens anders ziet staan dan shawarma, shawarma, shawarma, shawarma van die lepen van femicelli-letters. Nou heb ik een neef, dat zo'n gozer, want die hebben shellpomp in Zuid-Afrika. Ik schrijf vaak met die neef, ik zeg: Is dat bij jou ook een heet hangtaboe, buitenlanders? Zegt hij nee. Ik zeg waarom niet? Hij zegt: Nou, kijk, alle buitenlanders hebben hier de eigen thuisland. Zodat je nooit los hebt van de hele nacht lerpe muziek, blanke werkeloosheid en rare etenslugjes. Ken dat in Nederland ook? Fones, uh, jij bent ordeleider. Ligt Licht al eens even uit aan de mensen. Oh ja. Uh, Hoe dat in Nederland kan worden aangepakt: het probleem van de, kaart, de, kaart, de, kaart. de buitenlanders. Ja, de kaart bij, kom op. Dames en heren, hier ziet u dan de nieuwe indeling van uh, Nederland in twintig provincies. Ala de tegenpartij. Heb jij er wel zelf getekend voor? Ik je he? nog weet, Jacobs. Even kijken hoor, uit mijn hoofd geleerd. Eh. Uh, alle Grieken in Nederland, die stoppen wij weg hier op de eilanden. Dat heet nou de provincie Grieksel. Zijn ze gewend? Net als thuis. Eilanden, op. Dan heb ik hier op ons barmübel, heb ik gezien dat Afrika, dat is heel geinig, wist ik niet. Kijk, hier, waar Afrika, waar leggen? Hier, Aan kijk, Aan. de grens op Aan. precies dezelfde wijze als hier. Groningen en Friesland al zijn. Dat leggen al zijn? Dus dan hadden wij gedacht, hier ja. alle Tunesiërs, Marokkanen en Algerijnen weg te stoppen, Thuisland... Dat is net als thuis. Oh, Dan alle komen. Turken komen in wat eens de provincie Drenthe was. Dat heet oh, ja. naar Turkenburg. Juist. Vanwege de ruime mogelijkheden van schapen. Lijkt mij ook heel, uh... Dan krijgen we hier de Molukkers Kloppen. op de Veluwe. Vanwege de mooie natuur natuurlijk. Bomen. Dan de Surinamers in het zuiden. Dat is altijd weer een paar graadjes warmer. Uh, denk aan de vrolijkheid. Denk aan carnaval. En de Arabieren, Dus wat vroeger uh, Brabant en Limburg was. Brabant. Dan, uh, ze hier... oh ja, de Italianen komen hier...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 Daar kennen uh, alleen buitenlanders komen met een pasje. Oh, dat ja, ze kennen niet zomaar uh, nee, de Nee, dat ken ik niet, dat kan niet. Met een pasje. Zo'n uh, kaartje, zo'n beetje plastic kaartje. Dat ze dan uh, het kaartje laten zien dat ze dan de blank staat. Juist, kijk. Zo is de tegenpartij voor een radiale samenleving. Daar zijn wij dus sterk voor. En denk ook aan de injectie die dit is voor de economie-toerisme. Want je zal toch wel hartstikke gek zijn met een gaatje in je hoofd als je nodig in een duur vliegtuig naar Tunis gaat. Als je hier, wij hebben het getekend, hier tussen Holrecht en Wierum... lekker op je krent, onder een straalje parasol, tussen de Tunesiërs kan leggen. Ja, tuur, tuur. Eh, makkelijk zat. En zo, dames en heren. Zo. Maak uw tegenpartij van alle bange burgers weer vrije jongens. Tot ten eerste. Van alle buitenlanders weer binnenlanders. is twee. En zo, poes uw tegenpartij alle stront van de rassenknikker. Zo is het toch? Zo. Alors non Alors non Alors allaan,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 Alors on Alar, Alors on dan. Alors on Alar, Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse Alors Het klinkt wel Arabisch. <laughs> je zal het maar in de cockpit horen. Zou ik mij zeggen, joh, de stroma en alors on danse. En dat was net twee jaar geleden voor deze uh, Franstalige talige Belg. Want dat is hier uiteindelijk. Alors on danse, stroma. En daarvoor worden je Kees van Kooten, Wim de Bie, al Van As en Van Ness. Rag op 81. Uit dat jaar kwam het ook. En Eddie Quentin begon dit blokje van drie. Dat ging aan Van Cote en de Bie vooraf. Met Gimme Hope, Joanna. Je hebt het gehoord, ze is inmiddels uitgeschakeld. Maar ja, wat maakt dat uit als je al een kast vol trofee's hebt staan? Kim Kleisters, uh, zij is uitgeschakeld bij de US Open. Maar er komt nog één afscheidsoptreden. En dat zal dan 12 december plaatsvinden in het Sportpaleis in Ontwerpen. Dan zijn er de Thank You Games waarin Kim Kleisters een hoofdrol zal vervullen. dancing on the graves of squealing mice anyone for tennis one for tennis wouldn't that be Mooie muziek heeft gemaakt. Uh, Ever Clapton, Ginger Baker en Jack Bruce Scream. En Anyone for Tennis uit uh, 68. Aanstaande zaterdag om 12 uur dan begint weer een nieuw seizoen. Het 25e alweer. Jawel, van Spikers met Koppen. Met daarin zoals gebruikelijk ook een live optreden. Het zal deze keer een live optreden zijn van Erwin Nijhoff. In een ver verleden, en heb ik over de jaren negentig, maakte hij deel uit van de Prodigal Suns heeft op een gegeven moment weer meegedaan aan een talentenjacht in... en recentelijk een treedt nu onder zijn eigen solo naam op Erwin Nijhoff, maar dit is uit het verleden is when Toen zat hij bij de Protocol Sons... en maakte hij deze hit, kan je wel zeggen... China, de titel van het nummer. En zoals ik al zei, hij is aanstaande zaterdag... de muzikale gast in Spekers met Koppen. En ik mag hopen dat uh, verder in zijn carrière... want hij... Uh heeft begin van dit jaar uh, de ogen op zich gericht gekregen... door uh, op te treden in de Voice of Holland. Maar ik mag hopen dat hij uh, verder in zijn carrière... zich niet al die meer zal bezighouden met covers... zoals bijvoorbeeld naar in Word Zetten. Want als je dat uh, China hoort, dat klonk toch eigenlijk best leuk. Dus componeren kan hij wel. Dus. Zo dadelijk voor de tweede keer in dit uur... Kees van Koot en Wim de B. Maar nu eerst het goede doel... Wind. Je was een levende legende, je kon het leven aan. Jij was niet te remmen, laat staan door mij te temmen. Je was een werkende vulkaan. Jij bent precies een Franse. Oog. Nee, dank hoor. Uh, stond u daar al lang? Altijd. Ik, ik sta uh, er altijd. Ah, u heeft uw vaste plekje. Jawel, maar dat, ja. uh, dat bewaar ik voor thuis, hè, mijn uh, vaste plekje. Ik ga niet uh, langs de openbare weg gaan... Uh, mijn vaste plekje staan te zitten, natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. nee ik heb zelf ook een auto, hoor. Ja. Maar die kreeg net vandaag uh, zijn grote beurt. Ja, dat moet ook gebeuren. Ja, dat is een enorme uh, doorsmeerboel, hè, oh. want no normaal leef ik nooit...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 Early Sounds, die kon je nog eens een keer beluisteren met uh, de sterren de Three Degrees en Dirty Old Man. En dat werd voorafgegaan door de type planner waarin je kon luisteren naar de stemmen van Kees van Koot en Wim de Bie. 2015 toen kwam dat uit. En dat werd weer voorafgegaan door een jaren tachtig opname van Henk Temming, Henk Westbroek en de andere muzikale vrienden van het Goede Doel, Franse Auto. Neem je mee naar. Uh, Vorige weekend toen trad Spinvis op, op het Lowlands Festival een bijzonder optreden. Het heeft mij zeer kunnen boeien. De muzikanten die er waren met allemaal Nederlandstalige muziek. En ik vraag je vooral in de volgende opname aandacht voor de dame op de zingende zaag. Dat is namelijk uh, Saartje van Kamp. Hello. En het gaat om het nummer Ik wil alleen maar zwemmen. Spinvis live op Lowlands.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 Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Ja. Hé, hey! ik heb geen probleem en ik vind niemand raar. Nee. Alleen maar zien hoe je in de trap oploopt. Ik zit simpel in elkaar een man in de straat zit. Het is nooit te laat. Ik ben wel geen soldaat, maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Hé? Hey. Ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten. Ik heb geen antwoord klaar. Ik heb ook geen plannen verder. Hé, hey, je wou mijn auto lenen? Oh. Wat ik in jouw plaats zou doen of wat je zegt als iemand weg wil gaan, ik heb geen mening over Griekenland of Gaza-strook of souvenirs of bloemenbals, ik heb geen mening over Photoshop, ik heb geen mening over Rotterdam of wat je zei, ik heb geen mening En ik wil alleen maar zwemmen en je hoort de opname die... De stad staat in brand. Die we hebben ik gemaakt. Ik hoor het. Alarm. Ik tel de echo's in het trappen. Ja, ik dacht dat het reëel was, maar ik er kwam een soort bonus aan... Dit ik wil zwemmen, maar je hoort in ieder geval de opname die we... dat zijn dan de technici van de 3FM hebben gemaakt van spinvissen op Lowlands. Afgelopen week trad spinvissen op in Brussel bij... Uh het festival Botramme in het Park, ja, zo heet dat, Botramme in het Park. Dat duurt een week en elke dag dan treedt daar uh, een artiest op uit Vlaanderen of uit Nederland. Maar dan wordt dan wel in het Nederlands dan wel het Vlaams gezongen. En Spinvis was een van de acts. En morgenavond, dan hebben we dan weer over vrijdagavond, dan staat hij in uh, Bloemendaal op het podium. En dat is het Caprera. Podium, waar die dan zal staan in Bloemendaal. En volgende week in To The Great White Open... ook een aantal optredens van spinvis op het uh, fraaie, autoloze Vlieland. nog eens eventjes vragen je te hoor, je De major lezer en hun opvatting van uh, Get Ready. En dat was het dan, de derde uur van de nacht. Vind het anders nog één uur te gaan? Met daarin de prijsvraag waarin je de jongste cd van Rowan Herzen kan winnen. En nog veel meer inderdaad. En ik heb nog een paar leuke televisietips in dat uh, volgende uur. En tot zo!